Jobboot met het NOS-journaal. VVD-lijsttrekker Hans van Lee, die uit de EU en de eurozone willen stappen, beschuldigd van voedoe-politiek. Van Balen deed dit tijdens het Europese verkiezingsdebat van één Vandaag met de lijsttrekkers van de zes grootste partijen in de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Van Balen richtte zijn pijlen vooral op PVV-lijsttrekker Marcel de Graaf. Die wil dat Nederland binnen twee jaar de Europese Unie verlaat en de euro afschaft. Ook de SP voorspelt dat het misgaat met de muntunie. Nederland moet zich voorbereiden op een exit, zei de Jong in het TV-debat. CDA-lijsttrekker Esther de Lange noemde het vertrek uit de eurozone een levensgevaarlijke strategie, die voor Nederland peperduur zou blijken te zijn. Nederland gaat donderdag naar de stembus voor het kiezen van een nieuw Europees parlement. In de meeste andere EU-landen wordt zondag gestemd. Tenminste een half miljoen computers in meer dan 100 landen zijn besmet geraakt met het kwaadaardige computerprogramma BlackShades. Dat zegt de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI. Het programma werd sinds 2010 verkocht aan duizenden hackers... De afgelopen dagen werden in 16 landen meer dan 100 mensen opgepakt. Omdat ze verdacht worden van het verspreiden van black shades. Ook in Nederland zijn huizen doorzocht, maar niemand is aangehouden. Met het programma kan een hacker de computer van andere mensen overnemen en bijvoorbeeld meegluren met de webcam.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 Met receptie van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. everything. It's it's it's it's a desert. That's a desert, baby. Hey, what your mama gonna say? Did you finally let your guard like this guy? Does anyone wanna go dancing in the garden? Does anyone wanna go dance up on the roof? Does anyone wanna go dancing in the garden? Does anyone wanna go dance up on the Does anyone want to go waltzing in the garden? Does anyone want to go dance up on the roof? Does anyone want to go waltzing in the garden? do do ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. Ik steek mijn kop in het zand. Hey, hey. hey. ik steek mijn kop in het zand. Hé, hey, hey, hey. Want als ik de hype moet geloven... dan staat de hele wereld morgen in brand. Maar ik probeer vandaag te voorkomen...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 Voor jou. Een leven het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl.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 FM Oh mm -hmm.